is het grote toverwoord van deze tijd, vrijheid. Vrijheid is ons grote toverwoord. Vrijheid in alles, onbeperkte vrijheid. Dus het maakt niet meer uit of iemand kwetst. Nee joh, als jij het vindt, mag jij het zeggen. Ben je dan echt? Bij, volgens mij niet. Weet je dat iedereen gewoon anoniem op het internet op van die kutvorm is? Dus heel de dag: alles kut, enter, alles kut, enter, alles kut, enter. Ah, oh, heerlijk. Alles kut, enter, alles kut. En dat is dan een mening: mening, mening, mening, mening, mening, mening.